Twee uur in Montserrat met het NOS-journaal. De situatie in Libië blijft chaotisch. Het oosten is grotendeels in handen van de opstandelingen. Maar Gaddafi lijkt de hoofdstad Tripoli nog steeds onder controle te hebben. In zeker drie andere steden in het westen van Libië wordt hevig gevochten... en vooral in Zawiya gaat het er erg hard aan toe. Daar vielen de afgelopen dag tientallen doden... onder meer in een moskee die door troepen van Gaddafi zijn beschoten. Gisteren gingen er geruchten dat Gaddafi dood is, maar in reactie daarop schoten de olieprijzen omlaag. Amerikaanse woordvoerders zeiden later dat er geen aanwijzingen zijn dat de dictator niet meer leeft. Het Nederlandse militaire vliegtuig met evacuees uit Libië is op Sicilië aangekomen. Aan boord waren 9 Nederlanders en 33 mensen met een andere nationaliteit. De evacuatie ging volgens de Nederlandse ambassadeur moeizaam. De situatie op de luchthaven van Tripoli is chaotisch... omdat duizenden mensen willen vertrekken. In Libië zitten voor zover bekend nog 60 Nederlanders die weg willen. De Amerikaanse luchtmacht heeft een megacontract van 35 miljard dollar gesloten... met vliegtuigbouwer Boeing. Het heeft het Pentagon bekendgemaakt... Boeing mag 179 tankvliegtuigen leveren aan de Amerikanen... De toekenning van het contract was een van de grootste aanbestedingen in de Amerikaanse geschiedenis. Naast Boeing was ook een consortium onder leiding van het Europese luchtvaart- en defensieconcern in de race. In Polen zijn deze maand 30 mensen door de kou overleden. Daarmee stijgt het dodental door de lage temperaturen deze winter tot boven de 200. December was met ruim 130 doden de eerste maand tot nu toe. Op sommige plaatsen in Polen daalt de temperatuur s'nachts tot min 20%. Ajax, FC Twente en PSV hebben zich geplaatst bij de laatste 16 van de Europa League. In de achtste finale speelt PSV tegen Glasgow Rangers. Ajax en Twente nemen dat op tegen Russische clubs. Ajax tegen Spartak Moskou. Twente tegen Zenit Sint-Petersburg. En dan het weer op veel plaatsen mist. Minima tussen de 2 en de 5 graden. In de loop van de dag bewolkt en zacht met kans op wat regen. En het wordt overdag zo'n 9 graden. Dit was het nos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 Ja, grappig is dat. Dan is er net een uur lang gepraat bij Casa Luna over kinderziekenhuizen. Dan komt de nachtzuster en dan gaan we het weer over hele basale zaken hebben. Ja, maar daar is dit programma voor. Om eigenlijk alleen maar als nachtzuster jullie bij te staan met het vinden van vragen en antwoorden. Dus jij bent degene die de inhoud van dit programma bepaalt door te bellen naar 0800-1121... En je kunt dan een vraag voorleggen aan het Nederlands luisterpubliek. Een vraag waar je al heel lang mee rondloopt. Of misschien een vraag die je uh, zojuist te binnen is geschoten. Maar waarvan je denkt... Hoe zou dat nou toch zitten? Nou, daar is deze nachtzuster voor om een antwoord te zoeken op die vragen. En dan roep ik gewoon op om ook te bellen naar 0800-1121... als je verstand van zaken hebt. En meestal lukt dat allemaal binnen de tijd die ons gegund is. Dus bel met mooie vragen naar 0800-1121... of mail naar Nachtzuster.omroepmax.nl. Of neem een kijkje op de chat via www.nachtzuster.net... en klik dan even de chat aan. Of probeer het vannacht ook eens via Twitter, www.twitter.com. Talloze wegen die leiden naar de wachtkamer van de nachtzuster... maar de beste weg om te kiezen is 0800-1121.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 Nachtjester, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtjester, haal ik de morgen? Nachtjester, doe iets aan de bijen.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe het Nacht, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen. Nachtzuster, je <lacht> Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe moet ik aan de beurt? Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, hoe moet ik aan de beurt?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 Doe maar, ze. En het, de nummer heet Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, de Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster en dat werd wel een keer tijd om te draaien, dacht ik zo. 0800 1121 is het telefoonnummer dat je kunt uh, toetsen of draaien. Als je nog zo'n ouderwetse draaischijftelefoon hebt. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Als je rondloopt met een vraag. 0800 1121. Uh, Anneke? Ja, goeienacht. Hallo, goeienacht. Uh, allereerst even, ik kan het weten dat jouw zoon van de week een jaar geworden is. Nou, het is ongelooflijk. Ik kan gewoon soms niet geloven hoe medelevend de nachtluisteraars zijn. Hij is inderdaad eer... Uh, even kijken, het is nu officieel vrijdag. Eergisteren is hij één jaar geworden, ja. Ja, ik meen het al voor een tijdje terug. Daar had je het erover. En uh, ik denk, hé, dat zou ik hem goed onthouden. Als ik dan net in die tijd bel, dan zou ik het eens dus vragen. Ja, nee, dus dat... Ik dat, dat, het goed onthouden. Dat klopt. Het is dit weekend uh, groot feest. Nou ja, nog gefeliciteerd dan. Dankjewel, ja. Yeah. Maar nou, mijn vraag, want dat was natuurlijk niet de vraag die ik had. Oh, uh, ik denk dat bel je voor. Nee. <laughs> <laughs> dat, nee het gaat hier over een tijdje geleden hoorde ik op de Duitse TV een programma over champagne. Ja. En daar kwam uh, een gegeven moment naar voren dat uh, de champagne die in uh, Frankrijk, dus van de druiven gemaakt werd, mag wel champagne genoemd worden, maar de, champa de champagne die in Duitsland en ook in Luxemburg gemaakt wordt, mag geen champagne genoemd worden. In Duitsland moet het dan seks genoemd worden. Oh. Nou, is, nou is mijn vraag dus, waarom mag dat in Frankrijk wel en waarom mag dat in Duitsland niet? Ach, want, bij e mij, want bij mij is een champa uh, champagne, wel, wel een spul van druiven wat gemaakt is, champagne. Ja, als het hetzelfde spul is, ja, noem het dan ook hetzelfde, hè? Ja. ja. Maar dat vond dus niet te mooi. Dus hebben we niet gezegd wat de reden was. Maar ik kan het zakjes goed onthouden en dan kan ik altijd dus een keer uh, in, in, in, zeg maar, uh, in de lucht gooien. Kijk, nou dat, ik vind het, ik vind het uh, een verschrikkelijk goede vraag... die we ook lekker snel kunnen beantwoorden, volgens mij. Ik betreur nu even de afwezigheid van het slijterijmeisje, Petra. Ja? Want die uh, luisterde op de zaterdagnacht altijd. Dus iedere vraag uh, die met drank te maken heeft, denk ik meteen van... oh, we bellen even het slijterijmeisje, maar op donderdag moet zij slapen. Want ja, ja. op vrijdag staat ze in de winkel... of weer ja. ergens voor een zaal te praten over allerlei onderwerpen. Maar goed, misschien is ze wakker, slijterijmeisje, als je wakker bent, 088. 0800-1121 en iemand anders die verstand heeft van dranken en champagne, 0801121. Gaat het met jou ook allemaal goed, Anneke? Het gaat redelijk goed, niet helemaal. Oh. Ik lig op het moment een beetje wat de ene arm betreft in de kreukels. Dus, uh... He, het zit je ook niet mee? Nee, dat uh, ik ga maar nog voor het eerst naar de uh, fysiotherapie toe. Maar heb je iets speciaals gedaan met die arm of was het van de ene dag op de andere? Nou, nee, ik ben komen te vallen. Wat en zeg ik je? Heb van, ik ben komen te vallen. Ach, wat vervelend. En ik heb zo'n smak gemaakt, dus het hele lichaam kwam met de vloer in aanraking, behalve mijn hoofd. Dus, uh, nou ja, nou, het is al twee maanden geleden vlak voor de kerstdagen. Dus nou maar eens even proberen of, uh, of dat met de therapie toch uh, beter kan worden. Ja, nee, dat zou wel fijn zijn. Nou, hou het hoofd helder, niet te veel champagne drinken dan. <lacht> <laughs> nee, dat zou ik ook niet doen. Daar hou ik trouwens ook niet van. Dus, uh... Oh, nou ja, dan is het helemaal uh, gevaarloos. Dan gaan we het lekker over champagne hebben zonder dat jij trek krijgt. Uh -huh. En zonder dat je dat, uh, dat enige wat nog helder is, namelijk dat hoofd nog bedoezelt. <laughs> nee, uh, nee, ik wens je beterschap met je arm okay, en ik ga yeah. op zoek naar een antwoord op de vraag, Anneke. je hey. Dankjewel, hè. Bye. Ja, en uh, tot de volgende keer. Hè? Ja, tot de volgende ja. keer. Daag. Dag. Dag. Hoi. <laughs> Hoi. Nou, dat klinkt in ieder geval heel vrolijk. Um, ja, 0801121. voor als je het antwoord weet op de vraag over champagne. Maar ook als je rondloopt met een nieuwe vraag. Hè, dan ben je welkom op dat nummer. Anne. Ja, hallo. Zit gefeliciteerd met je kleintje? Ja, hallo, dankjewel. Ah, leuk, leuk. alweer een heel jaar, alles meegemaakt. De zon, de herfst, de... Ja, acht de tanden, sneeuw. in de sneeuw gespeeld, ja hoor. Staat al rechtop, zwaait al, zegt al mama, ja. Oh, wat schattig. Nou, het gaat mama veel te snel. Ja, hè? Maar ja, je mag niet mopperen, want het is veel te fijn dat het allemaal zo goed met hem gaat. Dat is waar, heb jij weer ja. gelijk in. Anne. Maar ik heb een beetje een vraag die daarop aansluit. Oh. Want uh, jouw kindje groeit snel op. Yeah. En uh, ik vraag me dus al een hele tijd af hoe zijn alle verschillende mensenrassen nou ontstaan? Oh jee. Die moeten toch ook snel opgegroeid zijn? Met... We hebben Aboriginals, we hebben Chinezen, <laughs> we hebben Indianen, we hebben Negroïde-types, we hebben blanken, we hebben Eskimo's. Waar komt dat vandaan? Ik vind het wel grappig, want ik heb een kennis die uh, uh, komt uit Nigeria. En die heeft een... Uh, uh, die, die is, mag je dat zeggen? Ja, die mag ik wel zeggen. Die is echt pikzwart. Ja. En die heeft een heel lief, klein, schattig uh, zoontje. Nog, nog uh, ja, uh, een paar maanden oud is die. En die had ze mee van de week. En uh, uh, mijn middelste dochter, die kijkt zo in de wieg. En die, of die, uh, in, de, in de wagen. En die zegt, mama... De baby is bruin. Ah. <laughs> die, was echt die snapte daar helemaal niks van. Die ja, dacht, hoe kan dat heen. nou? Terwijl ze het feit dat, dat, uh, dat Lisa echt uh, nog veel, vele malen donkerder is, vindt ze helemaal niet raar. Oh, nee. Nee, heeft ze het nooit raar gevonden. Maar, uh, maar dat de baby bruin was, vond ze heel gek. Oh, wat grappig. Maar ja, we hebben het natuurlijk allemaal wel een beetje met biologie gehad, hè, hoe het zit. Ja, maar ik heb het verhaal gehad van de evolutie. En dan springen we uit de bomen en dan lopen we een eentje over de grond. En dan gaan we ook rechtop lopen. En dan vraag ja. ik me af, net als mijn vriendin overigens... waarom zijn andere apen dan niet rechtop gaan lopen als het zo slim is? <lacht> Begrijp je wat ik bedoel? Dus ik vind ja. het allemaal een beetje beperkt. En waarom zijn niet alle vissen uit het water gekomen? Ja! Ja, en maar de... Ja. En de ene hebben wel longen en de andere weer niet. <lacht> Ja, maar goed, sommige mannen zijn nog steeds een beetje neandertalers. Daar ben ik met je eens, ja. Dan moet je met een boogje heen lopen, anders slaan ze je neer. Zo hoppakee, meteen weer... De helft van de luisteraars weer weggejaagd. Oh, oh dat valt wel mee. Oh, gelukkig. Nee, ja, ik, uh, maar ik laat het aan iemand anders over. Iemand met, uh, met die dat uh, uh, even uit kan leggen. Er is vast wel een leraar of iets dergelijks die luistert... die dat even aan ons uitlegt. Maar er zijn volgens mij wel verschillende uitleggen uh, gangbaar. Dus bel maar welke oh, uitleg je ook leuk. aanhangt. Ja, oh, leuk, heel ruzie. Heel nieuwsgierig. Ja. Ja. Nul... Je hoort hem nu niet, want hij is aan spelen... Maar je krijgt wel de groetjes van Coco, hè? Ja, hè? Maar kan Coco nou inmiddels al hallo nachtzuster zeggen? Nee, ja, vertik het. Hij fluit alleen. En dan wil je een pinda. Ik vind het wel een beetje een prutpapegaai. <laughs> het is gewoon een hele slimme papegaai. Hij weet hoe hij moet manipuleren. Je moet hem in training gaan doen. Dan krijgt hij ja, gewoon alleen he? nog pindas... als die uh, hallo nachtzuster kan zeggen. Ja, wat schattig zal het zijn. Ja. En leuk, hè? Nou, en, ik, hallo Astrid. Ik Dat geef je twee leuk. weken... Ja. Ja, zegt ze hem. Nee, denkt ze. Dankjewel, Anne. Ik ga op zoek naar een antwoord op je vraag. Ja, dankjewel, hoor. Een goede nacht nog, hè? Jij ook, hè? Dag, Coco. Doei. 0800 1121. André. Hey, hallo, Astrid. Hallo. Het is A-dag. Het is uh, aardig, ja, heb... uh, ja. We beginnen bij de A dus als we op de Z willen, dan moeten we nog een heel eind. Hebben. Nou, we hebben nog een uur of vier, want ik heb Anneke oh, gehad ja. en Anne en nu André, dus dat is... Uh... Nou, inderdaad. Ja. Ja, ik heb even, in de eerste instantie even twee, twee uh, antwoorden op de, de vorige bellers. Die, uh, die mensen, ja, dat komt gewoon doordat je in verschillende omstandigheden opgroeit en uh, verschillende dingen eet en manieren manier van leven en aan de hand van je leven pas je je vanzelf aan. Ja... En uh, die eerste vraag was van een champagne, dacht ik, hè? Ja. Ja, dat is gewoon, uh, gewoon de, de streek waar het gesmaakt wordt. Daar wordt het ook naar genoemd. En dat is uh, merken technisch vastgelegd. Dus daar, uh, daar mag van het buitenland mag daar niks, uh, niks aan getoond worden. En is, is, ja? is sect dan ook een, um, uh, een Duitse streek? Nee, sect is, uh, is, een, is, um, is in feite precies hetzelfde als champagne. Alleen omdat het niet in een champagne-streek genoemd wordt of gemaakt wordt, mag het er geen champagne heten. En dan is het in feite als bubbeltjeswater is het, uh, is het vastgelegd als zijnde sect. Heeft wat iemand wat gewoon ik, gedacht, ik, wat dan wat noemen ik, we het sect? Dan uh, noemen we het sect, denk ik dan zoiets, ja. Oké, okay. nou duidelijk. Ja. Maar, belde uh, je daarover? Sorry? Nee, ik heb, uh, ik heb een eigen vraag dan nog even, uh, even bij. Oh. Uh, vorige week had ik het over zonnecellen en nu heb ik het over irrigatie. Ja, maar heb je, heb je nu uh, uh, daar nog iets aan gehad over de verhalen over de lenzen of, en bij de zonnecellen? Het eerste gedeelte heb ik, er, heb ik er wel wat aan gehad en daar ben ik ook, uh, ook mee aan de gang gegaan. Oh. En nu heb ik die, die vraag ook weer voorgelegd aan, uh, aan uh, een, een zonnecellenbedrijf in Heerlen, uh, de Nederlandse producent van die, uh, van die materialen. Ja. En daar zijn we nou mee aan het kijken wat daar eventueel uh, mee zou kunnen. Maar, ja, dus het klopt inderdaad dat die lenzen er wel zijn. Die lenzen zijn er nog niet. Omdat ze, in ja, eerst, ze ook, waren in ontwikkeling. Ja. Nou, ook nog, ook nog niet oh. in ontwikkeling. Want in feite, uh, uh, het antwoord werd voor een deel ook gegeven natuurlijk bij jullie in het programma. Dat je natuurlijk met een brandpunt zit. Alleen ja. uh, op het moment dat je op een, kleinere, of een, een kleinere, iets grotere afstand van die zonnecel uh, een lens neerzet... dan vergroot je natuurlijk ook het brandpunt. En dan heb je niet een, een, een heel groot concentraat. En daar kun, je dus, daar kun je dus wel wat mee doen. Okay. Dus we gaan rustig kijken wat, uh, wat daar mogelijk is. Oké, okay, nou fijn. Ja, en nu ja. zit ik met, een, met een, een volgende vraag. Ja, want we en... zijn weer een week verder. Jij hebt weer heel wat kilometers afgelegd en jij hebt weer <laughs> nagedacht. Ja, jawel. Nee, en uh, nu zit ik met het punt van, ik zoek materiaal uh, om, om een irrigatiekanaal aan te leggen. <laughs> En uh, daar zit ik zelf te denken aan, aan ouderwetse gresbuizen. Alleen dat is nog allemaal groot spul allemaal en zwaar. En ik wil eigenlijk geen PVC gebruiken. Want? Want PVC is natuurlijk allemaal gemaakt van olie. En als er olie op een gegeven moment op is, dan wordt dat spul allemaal duur. En ik zit natuurlijk uh, met, een, met een, uh, een heel beperkt budget in mijn hoofd. Ja. Dus het moet allemaal uh, zo goedkoop mogelijk. Behalve de dingen die je gewoon geld moeten kosten. Ja. En nou, dus doen is mijn vraag... <lacht> Wat is er uh, materiaal wat, wat uh, duurzaam is en, en uh, stevig genoeg is om, uh, om te gebruiken als irrigatieleidingen, waterleidingen uh, in feite? Ja. Uh, maar het moet natuurlijk wel uh, redelijk slijtvast zijn. Ik zeg wel, het is wel in een omgeving waar, uh, waar in eerste instantie heel veel uh, zand en dergelijke eroverheen schuurt met de wind. Maar nog even voorbij: je wil geen PVC, want we zijn aan het lange termijn denken. Dus je denkt van ja. uh, op lange termijn uh, is dat niet meer of niet meer beschikbaar of te duur. Ja. En het andere wat je zei was? Het andere was uh, gres. Dat is ouderwetse. Ja, dat is een soort van een, een uh, stenen buizen met, met een met een zeggen, lakbekleding. Of een soort van lakte binnenin dat het uh, waterdicht en hard is. Ja. Dat werd vroeger voor de riolering uh, ook gebruikt. Maar ik weet niet, überhaupt niet of dat spul nog uh, gemaakt, uh, gemaakt wordt of zo. Oh, oké. Okay. Maar Goed, dat is een goede. voorbeeld dat zou je op zich wel willen als het niet zoveel nadelen had. En je zoekt dus eigenlijk een alternatief voor een PVC-buis? Ja. Nou, dat is heel simpel. En het moet een irrigatiesysteem worden? Ja. ja het, moet, het moet allemaal aan elkaar gelegd kunnen worden en het moet uh, ja, in feite gebruikt kunnen worden als, als uh, irrigatieleidingen. En wat gaan we irrigeren? Nou ja, op het moment dat je natuurlijk, zoals mijn vorige week mijn vraag was met, met betrekking tot, tot uh, zonnecellen en het daarmee uh, aan de kook brengen van water. Ja, dat water dat loopt ergens naartoe en dat gebruik je om, uh, om, uh, te kunnen, om, um, om de grond te kunnen bevochtigen. En zo gaan we de woestijnen de wereld uithelpen, ja. hè? En zo gaan we langzaam aan kijken wat, uh, wat we kunnen doen. En daarmee de honger. Nou, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja, ik, uh... ik, vind, het, ik vind het fantastisch, André. En dan, en dan het liefst allemaal nog een beetje duurzaam. Dat zou het uh, helemaal het beste zijn natuurlijk. Oh, het valt, dat valt niet mee hè, om het allemaal nog een beetje groen voor elkaar te krijgen. Nou ja, je doet je best hè. Maar ja, dan kom je bij de nacht uit eruit, want je krijgt er wel hoofdpijn van. Hè? Nou, ik vind het wel fijn, André. Ik spreek je graag. <laughs> nou, dankjewel. Ik ga mijn best voor je doen. Beno, van harte. Ja, dankjewel. Tot snel, hè? Ja, dankjewel. Hoi, jij ook. Dag André. Hi. Dit zijn de Muppets. En it's not easy being green. It's not easy being green. Having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things. And people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color of spring. And green can be cool and friendly-like. And green can be big like a mountain, or important like a river, or tall like a tree. When green is all there is to be It could make you wonder why But why wonder? Why wonder? I'm green and it'll do fine It's beautiful And I think it's what I want to be Het zijn de Muppets, maar eigenlijk is het natuurlijk een geweldige solo van Kermit de Kikker. It's not easy being green. Het valt niet mee om groen te zijn. 0800 1121 is het nummer hier in de studio. Ik word vandaag echt alleen maar gebeld door mensen wiens naam met een A begint. Anneke wilde graag weten waarom champagne alleen in Frankrijk champagne mag heten. En uh, ja, André gaf daar eigenlijk het antwoord al op door te zeggen dat dat uh, streekgebonden is. En dat dat een kwestie van merkenrecht is. En dat het daarom in Duitsland sect genoemd wordt. Anne wil graag weten hoe de verschillende mensenrassen zijn ontstaan. Dus als iemand even een basiscursus biologie wil geven, graag. Um, André is op zoek naar een vervanging voor PVC-buizen om irrigatiekanalen aan te leggen. 0800 1121 en Adrie belde. Adrie, goedenacht. Hey. Nou, daar ben ik dan naar rij tijd weer. Dus... gelukkig. Ik, ik heb een vraag, ik heb echt zin in te piekeren, hè, over. Je hoort dus veel over de elektrische auto. Ja. En ik, ik stommel in, die in de stad uh, gewoond heb, ja. De 1 of 3 hoog, de ander of 4 hoog. Stel dat het nou heel goed gaat, hè, dat het lukt. En er komen 20% elektrische auto's, een vijfde deel. Hoe ga je die dan allemaal oplaaien? <laughs> nee, je bedoelt, we hebben te weinig ik denk, stopcontacten. De, ja, nee, ik, bedoel, ik denk degene die dit antwoord uh, weet, die wordt uh, miljonair. <laughs> nou, het is, ja. Ja, ik, ik sprak laatst iemand... Oh, waar sprak ik diegene nou? Ja. Die, die had, die had zo'n auto... Helemaal en en die, die, die, die had hem op een gegeven moment leeg. Ja. En, uh, ja, no, die, die, ik heb natuurlijk ook wel eens. Iedereen heeft volgens mij wel eens gehad dat hij dat net nog genoeg benzine had. om naar een, uh, naar een tankstation ja. te rijden. Meestal. Maar wat doe je als je elektrische auto leeg is. en je zit ja. aan de andere kant van het land? En. Ja. Wat, ik weet sowieso helemaal niet hoe dat werkt. Nee, maar mijn vraag was zo. Dan hoor ja. je dus in de straat. zeg maar, ik ze noem. Het in de straat in Amsterdam. De stadionweg, de lange weg, maar nou, die ja. weet je ook wel. Ja. Nou, er zijn er zeg maar voor de vijfde elektrische auto's. Die moet je dan allemaal zo parkeren in die straat. En er moet er een plek zijn met een aansluiting. Dan moet, ja. het, nog, moet, het, nog, moet het nog allemaal werken. Ja. En er wil één stroom van de Nuon en de ander die wil van de groene stroom. Maar er moet dus een heel systeem worden voor aangelegd in zo'n stad. Is dat mogelijk? Weet je? Een, een, een, tram, een tram die rijdt op één elektrisch systeem of een trein. Kun je in plaats geen elektrische auto's gewoon meer trammen en treinen doen? Ja, dat is sowieso dat dat voor veel mensen werken. een heel goed idee. Maar wie is beter een antwoord op? Want dan ben je binnen. Kunnen we het zelf niet bedenken? Nee, maar het is toch, zo, het is toch nu zo dat als je zo'n auto hebt... moet je toch ook een, een laadpunt hebben? Ja, natuurlijk wel, maar dan woon je, woon je in gezinswoning, gezinswoninkje en dan maak je een beetje ruzie met je buurman. Dan krijg je wel ruzie met je buurman, omdat je snoer niet uit kan rollen. Ja, daar ga jij vooruit. Ja. Nee, maar je moet dus voorstellen een Amsterdamse straat. Drie etages. <laughs> Nou, moet, die straten zullen moeten worden ingericht voor die elektrische auto's. Er is niemand <laughs> over gedacht. Ja, vast wel. Nee, maar het is een gat in de markt. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat jij en ik een stopcontactenhandeltje moeten beginnen. Ja, nee, nou ja, die stofzuiger zit ook een volgende snoer aan. Ja. En dan sta, je, dan sta je in de gang en dan sta je, verdomme je die snoer, snoer niet langer. Nee, maar stel je, je dan voor, dan, dan, dan heb dan je, dan je dan met je taak, auto dat je er net niet bij kan, ja. ja. Maar je kan dus nooit een groot aantal elektrische auto's krijgen, dat kan niet. Nee hè? Dus het is eigenlijk ten dode opgeschreven denk ik dan, maar misschien weet een ander een beter antwoord. 0800 1121, ik doe mijn best voor je Adrie. Ja, ik ben nieuwsgierig, ik zet hem weer aan de radio. Ja, waar ben je al die tijd geweest? Nou nee, nee ik, waar ik geweest zit, nou een beetje vervelen en zo. Oh, oké. Okay. Ik, ik kijk veel mensen hebben ergens last van, maar ja. ik hoop het me niet te koop mee. Nee. Dus, uh, nou ja, ik zit heerlijk geluisteren naar de radio. Nou. In de, de, de, de uitzending op Zeeburg was ik ook nog uh, nieuwsgierig naar Woodstock, Woodstock Camping. Ja. Was het dat of niet? Ja. Een beetje hippie tijd, hè? Ja. Echt waar. En heb je Guus nog gezien, een oude collega van me? Um, Willy Nelson type was het? Nou, ik geloof dat hij er toen net niet was, die avond. Oh, jammer, jammer, jammer. <laughs> het is een oude Hell Angel, is het zo. Een uh, Root66 figuur. Oh, weet dan kan het, dan het zijn dat hij er wel was. Ja, ja. Maar dan maal je man. Hey, uh, ik, uh, ik ga op zoek voor je, Adrie. Okay, ik spreek je okay. vast wel weer. Het, het is een praktisch idee, maar ik ik het, wist want hij komt binnen geweest. Ja, precies. Ja. Het, is een, het is een optie voor een leuk handeltje. Voor de elektriciteitspalen in de Amsterdamse ja, je moet je het binnenstad. Ja, je het krijgen. Dan sta je in het plasje voor negen tientjes, ben je dood. Nee, maar zeg nee. nou, alsof je... Wacht heel even. Ja, het kwartje valt wat langs. Ik ben een beetje moe vannacht. Maar ja. alsof je nu, als je in een drie-etage woning in de Amsterdamse binnenstad. De stad woont, alsof je dan kunt parkeren. Nee, dat kan je niet. Dus nee. het, is, het is dus de, de, de, de overgang van die auto's en het systeem, klopt niet. Het kan nooit. Jawel, we beginnen net buiten Amsterdam. Oh, oh ja, oké. Okay. Net buiten Amsterdam beginnen wij een uh, uh, oplaadpunt voor uh, elektrische auto's en, dat, ja. en dan laten we een elektrisch tremmetje heen en weer rijden naar de binnenstad. Ja, ja, zoiets. Ja. Wordt het, maar het, het kan nooit helemaal lukken. En dan heb ik de vraag weer beantwoord. Krijg ik weer op mijn kop nee, van sommige nee, mensen. Nee, want het nee, nee, is het nee, principe van het programma niet. Dat je in de straten kan aanleggen. Dat ja. er nog betaalbaar is. Ook nog. Betaalbaar ook en dat het veilig is. Oké, okay. ik, uh, ik doe mijn best Adrie. Ja. Oké. Okay. Hoi. Ik ga weer luisteren. <laughs> Doei. 0800. 1121. Um, even kijken. Kijken, want ik weet het heus nog wel. Ik ging ook weer babbelen met Marika. Hallo Marika. Hoi Astrid. Dag. Hoi. Ik uh, zit me de afgelopen tijd af te vragen of uh, uh, nieuwslezers en journalisten... die je op de radio hoort, of die op hun opleiding ook spraakles krijgen. Oh, hier, oh, dit is een vraag die eigenlijk niet als vraag bedoeld is... maar als een, uh, een kleine vorm van opbouwende kritiek. Nou, ik, ik, ik ben gewoon uh, verbijsterd hoe goed uh, al die, die journalisten Nederlands spreken. En duidelijk uh, hun uitspraken doen. En dan denk ik, ja, uh, als je mensen op de radio hoort of je komt mensen tegen de stad. Uh, <laughs> ja. dat, dat is mijn vraag. Wordt word een stem gevormd door de stemband of ook door je persoonlijkheid? Want dan hoor je gewoon of iemand moe is, je hoort of iemand zeurderig is, je hoort... Uh, uh, uh, ...ja, je hoort al stemmen van alles. Ja. Uh, bij, bij ook mensen die op... ...ja, allerlei soorten mensen. Dan denk je, oh, die is moe of die, die... Uh, ...wat is dit of die of dat. Uh, de stemmen, als ik lig naar de radio te luisteren... dan uh, heel vaak, en dan belt er iemand... ...en dan zie ik daar meteen een persoonlijkheid bij of een gezicht bij. Ja. Want ik weet niet of andere mensen dat ook hebben... Maar als je journalisten hoort, of uh, nieuwsleest, die Rachid Vins bijvoorbeeld... die spreekt zo ontzettend goed Nederlands. Ja, mooi, hè? En zijn en, en voornaam, hij komt niet uit Brabant, mee. Hij, <laughs> hij spreekt beter Nederlands dan ik. Nee, maar hij is wel opgegroeid op het Hollandse platteland. Oh, toch wel? Ja hoor, ja. ja. Maar hij, het is niet alleen dat, uh, dat zijn taalgebruik goed is... maar hij kan ook zo verschrikkelijk mooie klemtonen leggen. Oh, ik, ik luister met plezier naar hem. ja. Jongen, jongen, en ja. er zijn er meer. En dan, dan denk ik van, wat gek dat al die, die, die presentatoren op de radio en op de televisie... die spreken al allemaal perfect Nederlands met een heldere stem, goede uitspraak. Terwijl de gewone mensen die je tegenkomt, is dat niet zo? Ik, um, ik ga eens even kijken of ik de nieuwslezer kan vinden. Nee, vind het, geen goeie... het is geen vraag eigenlijk. Vind ja, jij. Ik, ik begrijp je vraag, maar ik, ik denk dan als je, als je. Stel dat jij een toespraak moet houden ergens. Ja, nou, dat, dat nemen ze mij niet voor aan. Nee? Echt niet. Nee, maar dat is natuurlijk. Ik bedoel, iemand met, met een heel slap rechterhandje, die wordt niet aangenomen om, uh, om dekseltjes op de mayonaisepotten te draaien in de fabriek. Nee, dat klopt. Dus je moet wel een beetje aanleg hebben voor je werk natuurlijk. Ja, okay. maar sowieso. Ik bedoel, zoals ik nu praat, praat ik ook niet als ik thuis ben. Nee, maar goed. Uh, ik, okay, en nu allemaal komen eten, zeg ik dan. Dan zeg ik ook niet. En nu allemaal komen eten. Nee, dat snap ik. Dan lachen de, je kinderen je uit, denk ik. Ja. Nee, maar ik nee, vind het echt. Is dit, wie, heeft ook weer, wie is ook ik weer de nieuwslezer niet... van dienst? Ik vind het echt niet zo'n uh, zo gekke vraag. Want ik, ik, je kunt toch niet. de stikt van de presentatoren op de radio, op de televisie en. Ja, die moeten toch geselecteerd worden op een stem. Dat kan toch niet anders? Nou, het is wel. Vroeger was de ontwikkeling van je hoefde niet eens zo leuk te kunnen praten als je maar een hele mooie stem had. Oh. En tegenwoordig zijn er toch ook wel mensen op de radio die niet zo'n hele mooie stem hebben, maar die gewoon heel mooi kunnen vertellen. Ja. Denk ik, denk ik. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik wel drie jaar logopedie heb gehad op de school van journalistiek. Zie je, dat bedoel ik. Dat is ja. mijn vraag dus. Maar dat kwam, ik kwam uit de Zaanstreek, dus ik was echt niet te verstaan voor mensen uit het oosten van het land. Ja, maar goed, met al die nieuwslezers en presentatoren, die komen toch ook uit allerlei delen van Nederland. Ik kan je ja. niet voorstellen dat die allemaal uit, uit, uit Haarlem komen. Nee, dat is waar. Ze klinken wel allemaal een beetje alsof ze het halen. Dat heb je ja. wel gelijk in. Ja, maar dat is het ABN ja. natuurlijk, hè? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik, want je hebt nu. Uh, uh, vaak heeft Rashid Finch inderdaad uh, dienst. Ja, dat heb ik niet. hoor. Nee. En er was ook een beller, die heette die heet, uh, Jack. Ja. En die heeft ook zo'n bloedmolen. Met die stem. hele zware stem. Oh, Jack met de zware stem. En ik ben stem. helemaal verliefd op die stem. En dan denk ik, oh, daar heb je hem meer. En... Maar jij bent er ook gevoelig voor. Ik hoor het al. Ik ben heel gevoelig daarvoor. Ja, want je hoort gewoon. Dan denk ik van ja, de, de stem wordt natuurlijk gevormd door je stembanden en op de klankkast in je hoofd. Maar ook door emoties, dingen die je meemaakt, denk ik. Ja. ja en nee, en als, ik, als ik die jack hoor, dan zie ik daar een uiterlijk bij en dan ben ik altijd zo benieuwd, zou het kloppen? Nou, meestal klopt dat niet, hè? Nee. Dat is nee, dan. Uh... Nee. Maar het is, het is uh, wel grappig, want vroeger gingen mensen ook heel veel roken en whisky drinken. om maar zo laag mogelijke stem te krijgen. Ja. Dus dat is. Uh... Nee. Maar, maar even voor mij. Hoe ziet Jack eruit, denk je? Ik denk dat hij ongeveer 1,80 meter 80 is. Uh, dat hij donkere haren heeft. Dat hij bruine ogen heeft. Dat hij geen baard en geen snor heeft. En dat hij meestal donkere kleren draagt met truien met een open hoofd. Met een, met een um, zo, zo, soort schippers trui, maar dan een beetje chic. En ik denk geen stijkerbroeken, maar mm, corderoi. En een heel uh, sympathieke uitstraling. Nou, ik loopt een chat mee met dit programma en da daar kennen ze hem. Oh? En ik vind het heel erg om te moeten zeggen, maar... Hij, hij is kaal. Jezus. Ja, dus nou, dat gaat je hele nou, wereldbeeld, niet, hè? Maar, nee, die de... was er niet kaal, tenminste, volgens de overlevering Nee, niet. die had hele lange haar. Ja. Dan, dan zie je, daar ga je. Hey, ik, ik moet even ik moet een klein beetje vaart maken. Sorry Marike, okay, maar Raymond's nee, reden, de nieuwslezer is namelijk aangeschoven. Maar die moet natuurlijk snel weer voorbereiden en checken of alles wel klopt wat hij straks gaat voorlezen. ik kan hij er wat van vertellen? Nou, dat ga ik nu even vragen. Ik weet niet of hij het gehoord heeft. Dus ik vat de vraag nog even samen. Maar Raymond, ik heb Marike aan de telefoon. Hallo, Hi. fijn dat je er bent. En die, die zegt, jullie hebben allemaal zo'n verschrikkelijk mooie stem, de nieuwslezers en de, en de uh, correspondenten en dergelijke. Zij vraagt of jullie allemaal spraaklezen krijgen. Nee, nee, nee. Dat is veel wel, maar niet allemaal. Heb jij spraakles gehad? Nee, nooit. Ook geen logopedie? Nee. Oh, dus jij kon dit gewoon van jezelf? Uh, ja, dat, uh, ik ben accentloos uh, opgevoed. Maar kom jij uit Haarlem dan? Nee, ik kom uit Hilversum. Ja, Hilversum. Boer in getoven. Nou ja, dat, uh, dat kan ook uh, heel erg zijn. Oh ja, uh... <laughs> En dan nu het nieuws met verschrikkelijke ja. dingen uit de wereld. Dan we heb, we heb je een dubbele bij je en goed de nieuws lezen en ook nog een mooie stem. Ja, dat is uh, dubbel uh, mazzel. Maar het is, uh, we selecteren in principe wel op, uh, op stemmen. En in de tweede plaats op uh, techniek. Je hebt ook mensen die, uh, die hebben zo'n ijzeren techniek om te lezen... ...dat dan hoor je niet meer dat die stem misschien niet zo mooi is... Mm. ...maar dat klinkt gewoon uh, zo super. En eigenlijk, mensen met een goede techniek... Die kunnen uh, ...ook als ze een accent hebben, kunnen ze gewoon altijd nieuws lezen. Mm. En uh, mensen met een hele mooie stem. Uh, als de stem te mooi is, geloof je het niet meer. Hmm. Nou. Nee, want uh, je moet het zo kunnen brengen dat je ook het nieuws nog hoort. Ja, en anders hoor je alleen maar die stem. En dat, ja, precies. Uh, bij mannen is dat wat makkelijker dan bij vrouwen. Dat ja. is ook heel uh, grappig. Dat je hmm. vrouwen die een hele mooie stem hebben, dan geloof je het niet meer. Hmm. Dat is... Uh... Hmm. Ja. Hmm. Ja, ja, ik, ik val helemaal op stemmen. Deze stem is ook weer zo mooi. Ja, die Raymond, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ja. um, Raymond, is het dan zo dat je wel uh, les kunt krijgen? Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn met een hele mooie stem... die gewoon echt niet kunnen lezen. Maar kun je dat dan wel aanleren? Uh, sommigen wel. Ik, ik coach zelf uh, heel veel uh, nieuwslezers en uh, presentatoren. En dan, dan, ja, je hebt het eigenlijk na twee, drie keer al door. En dan denk je, ja, hier zit het in. En er zijn mensen die. Uh, ja, die zullen het nooit leren. Hmm. Dat is. Uh, meestal oh. is het als ze als, uh, zichzelf erg graag horen praten. Gaat dan... het een beetje, Marieke? Ja, nee, ja. Je nee, zit helemaal ik, weg ik, te zwijmelen. Ik, nee, ik zit niet te zwijmelen. Oh. Dan zit ik niet in elkaar. Maar ik, ik zit alleen te denken van. God, het zijn mensen die krijgen, uh, die zijn dan dubbel, uh, uh, en een mooie stem, en goed kunnen lezen, en het nieuws goed kunnen brengen, en jongen. Jonge. Ja, uh, en die worden dan nieuwslezer. En nog haar. <lacht> en haar, want dat geldt wel voor <lacht> <hemel>. <lacht> Ja. Maar <lacht> en, hebt u daarom gesolliciteerd? Nee, hè, toch? Nee hoor, het was heel, uh, heel toevallig. dat ik, uh, ik werkte al bij het uh, nieuws. En uh, uh. toen na twee jaar zeiden ze van, uh, probeer eens te lezen. Het enige was, mijn vader heeft 40 jaar bij de Omroep gewerkt als uh, presentator. Mm. Bij de VARA. En die, uh, ja, ik heb de stem van mijn vader gekregen. Mm. En ook ja. een beetje technieken neem ik aan. Dat krijg je toch een beetje Ja, meer. en dan, ik had ook een hele goede coach bij de, uh, bij de nieuwsdienst. Die uh, mm. eigenlijk alle uh, nieuwslezers tussen nou, 1965 en 1985 heeft opgeleid. En daar heb je al heel veel aan gehad, maar dat is puur techniek. En als Marieke nou nieuws zou willen lezen, wat is dan het eerste wat ze moet gaan oefenen? Uh, foutloos lezen. Gewoon uh, proberen tien minuten achter elkaar te lezen zonder je één keer te verspreken. Dat is, uh... mm. Een goede intonatie lijkt me. Ja. Geen, de, geen, geen uh, accent. Nou, een accent, dat, dat, dat zuidelijke accent, dat, dat gaat er uh, op een bepaald moment, kan het wel wat minder worden. En dat, daar kan je logopedie voor krijgen. Mm. Nou, doe ik in mijn volgend leven wel. Nou, ja. Marike, zijn ja. al je vragen beantwoord? Of zeg je nou, nu loop ik nog rond met dit detail? Nee, nee, nee, maar misschien. Uh, maar ik, ik wil die nieuwslezer heel erg bedanken. Ja, nou, heel Graag, erg bedankt, Raymond Serey. Okay. En nu snel die kant op, want anders klopt het straks niet wat je gaat lezen. Okay. Dat is ook belangrijk. Komt goed. Okay. Doeg. je Dankjewel, Marike, voor je vraag. En een antwoord hoeven we dus niet te zoeken via 0800 -1 -1 -1, want dat hebben we nu gekregen van Raymond Serey, toch? Ja, of er moeten nog mensen reageren met of je een, uh, een lichaam ziet... of een, iemand ziet bij een stem, maar dat... Dat, dat is eigenlijk geen vraag. Ja, maar hij is nu weg, hè? maar hoe denk je Even. dat Raymond Seré eruit ziet? Raymond Seré? Ja, die je net hoorde. Oh god. Uh... Dan zie ik weer een donker. Nee. Donkerblond? Ja. Zie ik. En een... niet heel mager? Nee. En ongeveer één meter. Oh, ik heb hem, hij ging naast me zitten en toen keek ik pas. Dat is een beetje onhandig, maar dat zou kunnen kloppen. Want dat is een aardig gemiddelde voor een Nederlandse man. En hij had een uh, blauwe trui aan. Oh. donkerblauwe trui. Oh, dan... Uh... Maar heb ik heb die gezien toen ik het over Jack had. Ja, dat zal het <laughs> geweest zijn. <laughs> dank je wel, Marika, voor je telefoontje. Hey, en een hele goede uitzending, hè. Ah, dank je wel. Ik luister met plezier. Fijn, dat is fijn om te horen. Tot de volgende keer. Doei. Dag. 0800 1121 En tegen Remonseree zou ik eigenlijk uh, willen zeggen... jij bent de stem. Oftewel, your the voice. You're the voice van John Farnham was dat. Op Radio 1 bij de nachtzuster van Max. En je kunt uh, blijven bellen naar 0800-1121... als je zelf rondloopt met een vraag. Of als je een antwoord weet op een van de vragen die gesteld zijn. Um, even kijken. Ik moet dus een beetje beter onthouden wie ik allemaal aan de lijn heb. Want het, uh, het ontgaat me iedere keer. Ik zeg gewoon hallo met wie? Hallo met Frans. Dag Frans, goeienacht. Goeienacht. Ik had een vraag. Nou, dat is ook... Nou, dat is een... dat je dit <lacht> programma hebt weten te vinden. Geweldig. Ja. Ja. Ja. Nou, de vraag is: waarom hebben we binnenvaartschepen, in tegenstelling tot zeevaartschepen, zeegaande schepen, geen bulpsteven? <lacht> ja. ja, ik weet nu al dat bulpsteven wordt het woord van de nacht Bulpsteven. Waarom hebben binnenvaartschepen. in tegenstelling tot zeeschepen. geen bulpsteven? Bulp met een K. Nee, bulp. Bulp met een B-U-L-B. Wat een prachtig woord. Ja, een soort, volgens mij betekent het druppelvormig. Geen bulb. bulp. Bulp. Bubbel. Bulp. Bulp. Bulp. Bulpsteven. Bulpsteven, ja. En wanneer kwam het moment, Frans, dat jij dacht... hey, verrek, ik zie daar een schip zonder bulpsteven. Nou, ik vind schepen geweldig. En met name eh, schepen, zeeschepen vind ik heel mooi. Ja. Ik, ik woon vlakbij het Noordzeekanaal... en ik vind het helemaal geweldig om, om, om schepen te zien. En voornamelijk zeeschepen, maar die hebben allemaal een bulpsteven... En uh, dat zou wel iets met, met, uh, met. weet ik veel. met brandstofbesparing of zo te maken hebben. Of met zeegang of zo. Maar. binnenvaartschepen hebben dat nooit. Ik heb nog nooit een binnenvaartschip gezien met een bulpsteven. Maar, maar sinds wanneer ben je erop aan het letten? Oh, maar, oh ja. Die bulpstevens. die zijn nog niet zo lang hoor. Dat, ik denk dat het. Dat, dat een soort uitvinding van de jaren. 80 denk ik. 70, 80. Dus die zijn er nog. En ik. Nou, ik ben mijn hele leven vind ik het wel geweldig, schepen. Hmm. Ik ging vroeger naar de schepen kijken. Ja. En, ja. en dus ik heb dat wel gevolgd. Trouwens, ik krijg, sorry, ik heb een, op, ik krijg een oproepje. Ik, ik zit in een nachtdienst ergens. Oh, nou, neem snel op, want stel je voor... Nou, ik moet er dan naartoe. Oh ja, dan moet je onmiddellijk meteen naartoe, want dat is uh, belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Dat kan ik helaas niet... Uh... Nou, ik stop... maar, dat was het eigenlijk. Ja, Waarom? Ik, ik, ga, ik ga op zoek, want er zijn vast heel veel schepenkenners die luisteren. Dus ik okay. ga blijven op zoek gaan naar een antwoord. En als je nou terugkomt en je denkt, ik heb het gemist, bel dan even. Dan herhaal ik het nog even. Oké, okay, ja, bedankt. <laughs> ja. Dag, ja. dag, dag. En 0800 1121 als je meer weet over het Bulp-Steven... dan krijg ik uh, meteen al via... Uh, de mail krijg ik al door, van Bulb komt van um, uh, Bloembol. Ja, dat, dat zou zomaar maar kunnen, ja, dat, uh, dat wist ik dan weer niet. Maar Bulp en Bol, nou, dat, uh, dat kan. En ik krijg ook uh, mailtjes, onder andere over uh, champagne. Zo uh, schrijft uh, Jacques van der Nat, wat zinnen neemt. Die schrijft een verhaal uh, niet over champagne, maar over um, uh, cognac... Die schrijft het volgende. Ik herinner mij het verhaal dat in de 17e eeuw Franse wijn werd geïmporteerd in Holland. Om die wijn goed te houden werd die gedestilleerd. Dat destilaat werd niet alleen brandewijn genoemd, maar ook wel cognac. Naar de streek waar de wijn vandaan kwam. Toen ze veel later in de cognac zelf gingen destilleren, ontstond er een merkenstrijd. De Hollanders verloren die strijd. En sindsdien werd het Hollandse product noodgedwongen omgedoopt tot vieux. Nou, Dat is een prachtig verhaal dat mooi aansluit... bij het champagneverhaal van Jacques van der Nat in dit geval. En eens even kijken, want er kwam nog iets binnen... via, uh, via omroepmax.nl over de champagne. Uh, deze wordt het niet, maar ik zoek nog heel even... want het was nog wel een leuke toevoeging over de champagne die ik hier las. Het, uh, oh, ik oh, gaat mijn computer weer raar doen. Dat is dan een beetje jammer. Um, nee, dat was uh, Jacques van der Nat zelf. Ah, hier. Dit is ook een verhaal over de champagne. Er bestaat zelfs een dorp in Zwitserland, champagne. De wijnhandelaren daar mogen hun wijn niet onder de naam champagne verkopen in Frankrijk. Um, in Frankrijk werd ooit de eerste champagne geproduceerd... en het als handelsnaam met copyright vastgelegd. Sect, Prosecco, Cava zijn alle bruiswijnen, maar het is geen champagne. En nou ja, dan nog een verhaaltje over bier. Uh, overigens in het verleden was er tijdens de druivenoogst in de Champagne heeft, uh, heeft deze Hans die dit mailt heeft daar gewerkt. En uh, daar bestonden honderden soorten champagne en daar zat af en toe flink bocht tussen niet te drinken en koppijn. Dat is ook nog even allemaal hele broodnodige informatie, inderdaad. 0800-1121 kun je nog steeds bellen als je een vraag hebt... of een antwoord bij een van de vragen die openstaan. En dan ga ik nu praten met... Hallo, met wie? Met Hans Bulk uit Groningen. Hallo, Hans. Ja, uh, de, ik heb uh, volgens mij voor, voor eerst die meneer met dat bulb uh, met die schepen. Ja. Dan zou hij eens moeten kijken onder lijnenplan van schepen. Want het schip heeft een lijnenplan en dat gaat over de hele body van het schip in verschillende lijnen. En tussen zeevaart en binnenschaatsschepen zit verschil. En het lijnenplan dus waarschijnlijk heeft dat ook met dat dulfstel en die steven te maken. Ten tweede gaat het over die meneer met die elektrische auto. Ja. En uh, die batterijen <laughs> of die accu's die in die elektrische auto zitten, die zitten vast in de auto. Dat is een nogal ingewikkeld procedé geweest om dat in de tijd uit te vinden. Om dat klein te maken en uh, uh, hanteerbaar. Maar die zijn op te laden vanuit de buitenkant. En dat gaat ten koste van het milieu. Want er komen natuurlijk steenkolencentrales of kernenergiecentrales voor. Want dat wordt een, als dat een hype wordt dan is het een, uh, nou ja, een grote ramp. Waar het milieu niet veel meer opschiet. Dat denk ik bij mezelf. Als je nu een verwisselbare slede maakt, hè, net zoals van een mobiele telefoon of van een accuboormachine, dan kan het ene... Een lege sleetje kan eruit met een druk op de knop. De volle kan erin. En dan plaats je windmolens achter benzinepompen. Dat is geen horizonvervuiling, want die dingen. Die benzinepompen die staan midden in afschuwelijke landschappen langs de kant van de snelweg. <laughs> hè? Dus je zet daar 10, 20 uh, uh, uh, uh, uh, molens weer. Die draaien de hele dag door. En die vullen compartimenten met volle universele sleden voor elektrische auto's. Dus je rijdt in plaats van naar de benzinepomp rijden... naar, de, naar het compartiment met, uh, met sleders. Je duwt op een je lege slede die gaat in het uh, lege compartiment... en dan komt er volle uit en hup. Het enige wat er hoeft te doen of hoeft gebeuren is dat je even pint en afrekent... en je rijdt weer verder op een schone milieuvriendelijke manier. Hoe vind je die? Ja, het klinkt goed... Ja, maar, het maar klinkt de auto toch... zal zich moeten wijzigen. Ja, ja maar het inderdaad. klinkt ook een beetje alsof ik ga naar de benzinepomp... en ik schroef de hele tank uit mijn auto... Nee, nee, nee, en, ik, nee. en, ik, en ik plaats een nieuwe tank met, met benzine erin in mijn auto. Het, nee, het, nee ja, ik snap het verschil wel, Hans. Alleen die, die, het... die, die, die ontwikkelingen die gaan toch ontzettend snel. Een, een computer was een, een 10, 20 jaar toch geleden ook een enorme bak. En tegenwoordig heb je uh, dat was, was er zo groot als een keukentje. En tegenwoordig heb je al die geavanceerde technologie in een een mobieltje bij wijze van. Ja. Dus uh, het is een kwestie van ermee beginnen, aanpakken... en de technologieën verbeteren. En dan, dan kan dat inderdaad volgens mij. Maar goed, mijn mobieltje... als ik dat ja. een beetje intensief gebruik... gaat de batterij ook nog maar 6, 7 uur mee? Ja, maar dit, dit maakt toch niks uit of de slede leeg is. Als een accu leeg is, ja, het ja. gaat om dus, dus om accu's, maar een verwisselbare accu, een losse accu, als een accu leeg is, dan plug je hem in, dan pomp je dat ding op via het stroomnet en dan rijdt de auto weer. Ja. En nu verwissel je hem gewoon, alleen het verschil is de windmolen in plaats van een steenkolencentrale. Ja, nee, er zit wat in. maar Ik vond het juist zo, lak, zo makkelijk klinken bij die elektrische auto's ...dat je hem thuis kunt opladen, dus dat je ja, hem s nachts Ja, ja, ja oké, okay, maar, maar je zal toch moeten meegaan in een lijn der ontwikkeling. En ja, je kan je niet verwachten dat, uh, dat, een, uh, uh, dat iedereen windmolentje achter het huis heeft. Maar het tanken met benzine gaat ook nog op de ouderwetse manier... ...van benzinepomp tot benzinepomp, dat doe je ook niet thuis. Nee. Dus dat zal een kleine aanpassing vergen, maar het zal ontzettend goed voor het milieu zijn. Oké. Okay. Dat, dat, dat is mijn mening even. Oké. Okay. En uh, nu zou ik je verder een prettige avond willen wensen. Zelfs oh. allerbeste. <laughs> Dankjewel. Ja. En hetzelfde voor jou, Hans. Oké. Okay. Dank tot, je. Tot. Dag. Rob, goeienacht. Goeiedag. Hallo. Uh, heb je wel van vrije energie gehoord? Van vrije energie? Nee. Zelfs internet. Zie je auto rijden op niks? Sorry, ik kan je heel slecht verstaan. Kun je iets beter Hier doen? Een auto rijden op niets. Een auto rijden op niets? Ja. Goh. Uh, TNO die heeft al uh, uitzending gemaakt. Er is een uh, Turk die heeft een uh, boteraar gewonnen. Het loopt op uh, magneten. En dat is de toekomst. En dat klinkt goed. Maar daar wel wil goed. ik nog niet aan. Anders hebben ze die oliemaatschappijen niet meer nodig. Ja, want dat klinkt ook een beetje als uh, uh, dat ik dan zeg maar wegrijf van mijn huis... en dat jij dan, dat jij dan ergens een magneetje aanzet en dat ik nee. dan de verkeerde kant op ga. Nee, die, die magneet die zit in de auto. Ah, en die houdt die gewoon motor. de boel draaiende. Ja, ja, dat moet kunnen inderdaad. En dat loopt als het uh, <laughs> Ja. Nou, dat klinkt goed. Dus we hebben die hele energie... We hebben die uh, helemaal niet nodig. Oh, dat Al is wel fijn. Olie die oliemaatschappijen, die kennen weg. Oké. Okay. Maar dat willen ze niet. Nee, omdat ze anders uh, niks verkopen. En nou, dan moeten ze gewoon magneetjes gaan bouwen. Ja, overal in de wereld zijn ze bezig. Als ja. je op internet kijkt, vrije energie, dan zie je dat. Ja, maar dat is ook het verhaal. Want er schijnen ook al heel veel auto's die gewoon op, op afvalproducten kunnen rijden. Dan... Oh, jo, je hebt auto's die heel wapen. Ja. Echt waar, ja. wapen. Ja. En uh, in uh, Japan hebben ze al een auto op water lopen. Ja. Die hebben ze al gebouwd. Nou hebben ze ook niet overal genoeg water, maar dat is dan weer een nee. ander verhaal. De, ja. de, de, geef die wat het is, al, al gooi weinig. Ja, ja. Van alles. Ja, er zijn mooie films ook over gemaakt, hè. Dat de mensen die dan ontdekken hoe je een auto op water kunt laten rijden, vervolgens ja, uh, met, uh, met, met appartementen al ontploffen. Ja. Ja. Goed, dank je Goed, dankjewel. Jo. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Diet. Hi. Hallo. It. Hi. Ik had twee antwoorden. De ene over de champagne. Ja. Volgens mij heeft Nederland daar ook nog een belangrijke rol in gespeeld. Oh. Als jij in Frankrijk kaas wilt kopen, kun je goudse kaas kopen. Weet je wel? Gewoon een romige goudse kaas. Ja. Maar die waren daar gemaakt in Frankrijk. Dat vinden we natuurlijk niet leuk als Nederlanders, dat onze kaas daar zo goed verkocht wordt. Nee, dat kan niet. Dus onze kaas, goudse kaas, mag alleen maar in Frankrijk verkocht worden als die hier in Nederland gemaakt is. Dus, en dat is dat champagne verhaal. Je mag champagne uh, uh, de naam champagne voeren als die in het gebied van de champagne gemaakt is. Je mag goudse kaas verkopen als die in het gebied van Gouda gemaakt is. Zo. En dat je niet denkt dat het ook nog anders mag. Dat bedoel ik maar even. Ja, gelukkig. Ja, hebben ja. ze dat weer goed uitgevonden. En ik hoorde dus volgens mij de afgelopen week een uitzending op de radio... over bijvoorbeeld duizend uh, punten in Amsterdam... waar je je elektrische auto op zou kunnen laden. <laughs> ja. Dat zou een stopcontact moeten worden die op een, uh, een lichtmast zit. Nou... Daar moet je met je uh, uh, penpasje, moet je uh, uh, dat activeren, dan kun je je stekker van jouw autootje erin stoppen nou, en dan wordt het bij jou weer afgeschreven. Ik, ik zuig het uit mijn duim, de laadpaal. Hoe is het mogelijk, hè? Nou. Hoe vinden ze het toch allemaal? Ja, maar dat, dat is toch de oplossing gewoon? Ja, maar ik vind die oplossing van... Van uh, verwisselen van uh, accu's vind ik ook wel iets, Dat hoor. klinkt ook leuk, ja. Vroeger deden ze het is zit met paarden voor de koets ook, hè? De verwisselen bedoel je? Ja. ja. Bij het tankstation? Nou, bijvoorbeeld. Dat heette iets anders, maar het was net zoiets. Hè? Ja. Maar ik, het, het is wel, want het voordeel van de auto blijft voor mij nog steeds... dat ik niet eerst een kwartier naar het station hoef met een bus en lopen. En dan, van, en dan op, op gezette tijden en dan weer ergens wachten en weer overstappen... en dan weer ergens aankomen en dan nog weer lopen of met, het, met de bus. Het voordeel van de auto is dat je van, van huis naar je bestemming kunt gaan... En op het moment dat je dan niet naar huis kunt... maar je auto moet gaan zitten inpluggen bij de laadpaal. ja, Dat is toch wel een minpuntje voor mij, hoor. Ja, maar je kunt hem thuis wel inpluggen, immers. Ja, ik wel, inderdaad. Ja, en, dan in, en dan zet je gewoon je vouwfietsje anders bij de laadpaal. En bij, bij iedere lantaarnpaal in Amsterdam... Uh, nou, misschien kunnen er wel vier auto's aan. Dat eveneel. zou mooi zijn, hè. Dat we straks de auto's zo gezellig... allemaal samen onder lantaarnpaal hebben staan. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Diet, ik, uh, ik ga naar het nieuws luisteren... Met, met die man met die prachtige stem, die Raymond Seré. Nou, dan ga ik dat ook maar doen. Ja, je zal wel moeten. Ik doe de stekker gewoon weer in de stopcontact... en dan heb ik weer uh, radio. Hartstikke goed, Dankjewel, je wel, Diet. Hey, Nog fijne... Hetzelfde!